Marjon Koekoek met het NOS-journaal. De verkiezingen in zwemlokalen aangevallen en bedreigden mensen die kwamen stemmen. Ook werden er spullen kapot gemaakt. De schade was alleen materieel. Verder zouden aanhangers van de extreemrechtse partij Zweden-Democraten opstootjes hebben uitgelokt met aanhangers van de centrumrechtse partij van premier Rijnveld. De Zweden-Democraten hebben verder een liberale krant de toegang tot hun verkiezingsavond ontzegd. Omdat die partijdig zou zijn. De Zweden lijken af te stevenen op een rood-groene minderheidsregering. De centrumrechtse coalitie van Rijnveld staat op verlies. Het asielsysteem in Nederland loopt vast. Dat komt doordat er dit jaar al zo'n 6.000 Syriërs zijn binnengekomen... terwijl eerdere vluchtelingen uit vooral Eritrea ook nog geen plek hebben. Volgens Teven is de rek er volledig uit... en bespreekt die opvangmogelijkheden met de ministers Hennis van Defensie... en Blok van Wonen. Maar de meeste kazernes zitten vol en de doorstroming naar woningen stokt. Teven zegt dat hij zich nu gedwongen voelt... om ook onconventionele maatregelen te nemen. Hij denkt aan logeeradressen bij mensen thuis... of het onderbrengen van vluchtelingen... Bij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 En de Nederlandse tennissers zijn gedegradeerd uit de wereldgroep van het Davis Cup toernooi. In de wedstrijd tegen Kroatië verloor Timo de Bakker de beslissende partij van Martin Silic, die vorige week nog het US Open won. Door het verlies speelt Nederland in 2015 in groep 1 van de Europees Afrikaanse zone. Dan nog het weer. In het noordoosten veel wolken en mogelijk motregen. Elders wisselend bewolkt. Vannacht 10 tot 15 graden met kans op mist. Morgen zon en wolken. En in het noordoosten kans op een bui. En dan worden het 20 tot 22 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom. Ja, ik moest even de microfoon erbij halen. Welkom bij Peaceful Radio Show 1020 hier op ZM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen en uh, ik ben uw uh, gastheer voor vanavond... voor twee uur lang muziek op je eigen lokale radio. Ik heb het lijstje van de nieuwe cd's uit moeten breiden. Het zijn er zoveel. We gaan per programma van twee naar vier... En wil je ze allemaal eh, nalezen, dan kan dat via peacefulradio.eu. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ring